1 uur. Het NOS-journaal door Alt Megens. Blankenburg-tunnel, de beste oplossing, zegt het kabinet. De gemeente Amsterdam koopt Hells Angels uit. En kort geding Johan Kruijf tegen vier Ajax-commissarissen. In het hele land kunnen buien vallen, maar vooral in het noorden trekken ze langs. De wind is uh, vooral langs de kusten op de Wadden hard tot stormachtig. Vanmiddag wordt dat op de Wadden misschien wel westerstorm. Het is 7 graden. Ook morgen onstuimig, met vooral s'avonds weer veel wind. Kabinet kiest de Blankenburg-tunnel als tunnel om de Rotterdamse haven en de tweede maasslakte beter bereikbaar te maken. Na maandenlange discussie over twee verschillende tunnels heeft minister Schultz van Hagen de knoop doorgehakt. De minister legt uit waarom ze deze beslissing heeft genomen. Je ziet dat in de Zuidvleugel, specifiek het Rotterdamse gebied, gewoon echt grote verkeersproblemen op ons afkomen in de toekomst. Dus het was noodzakelijk om sowieso een verbinding te kiezen. Nou, dan kijk je welke levert nou verkeerstechnisch het meeste op. En er is ook nog een, een redelijke prijs. Uiteindelijk levert de Blankenburgtunnel twee keer zoveel op, verkeerstechnisch, als de Oranje-tunnel. Dus er kan twee keer meer verkeer doorheen per etmaal dan door de Oranje-tunnel, omdat die Oranje-tunnel net wat verder af ligt van de, van de haven. En de Oranje-tunnel is veel duurder: 0,5. 8 miljard duurder dan de Blankenburg variant. Dus als je kijkt naar de kosten en de baten is uiteindelijk de keuze op de Blankenburg tunnel gekomen. Bestuurders in de regio en ook de provincie kozen voor de Blankenburg tunnel. Natuurorganisaties en bewoners uh, kozen voor de Oranje tunnel. Werden ook gesteund door de ANWB sinds gisteren. Um, nu zegt u eigenlijk uh, tegen die bewoners en natuurorganisaties... ja, we gaan hem daar toch maar aanleggen. Dat heeft een beetje pech. Nou nee, ik heb ook heel goed geluisterd naar de omwonenden en de natuurorganisatie. Ik ben ook in het gebied geweest om te zien van wat betekent dat. Het is natuurlijk altijd moeilijk als er een weg gelegd wordt op een plek waar geen weg ligt. Dat is gewoon ingrijpend. Dat zou overigens ook gelden als je de Oranje Tunnel zou aanleggen. Want er waren weer andere partijen tegen. Dus welke tunnel je ook doet, het grijpt altijd in. Ik heb er bewust voor gekozen om hier... Meer te doen aan inpassing dan strikt noodzakelijk, dan wettelijk noodzakelijk. Omdat ik ook wil dat dat mooie historisch gebied zo min mogelijk wordt aangetast. Maar gaat de natuur en gaan de bewoners er dan niks van merken? Nou ja, wat wij doen is, uh, laten we zeggen, de, de pijn die we natuurlijk aan de ene kant veroorzaken doordat je wel een weg uh, aanlegt, proberen te verzachten door uh, in, mooie inpassingsmaatregelen te nemen. Kijk, zo'n weg is er natuurlijk voor de hele regio. Want uh, op het moment dat je niks doet, dan komt het verkeer ook vast te staan. Je ziet ook dat ze over de onderliggende wegen. Gaan. Je ziet dat er daar ook allerlei milieuproblemen veroorzaakt worden. Dus die weg is echt wel nodig. Nou, en als we dat doen, laten we dan proberen om ja, zoveel mogelijk uh, dat uh, te doen. zodanig dat je dat landschap zo goed mogelijk behoudt. De Blankenburg-tunnel wordt een toltunnel. De doorgang gaat waarschijnlijk 1 of 2 euro kosten voor een personenauto. En de tunnel is op zijn vroegst klaar in 2020. Minister Schulz van Hagen was dat. Milieuorganisaties die noemen het een onbegrijpelijk besluit. Suzanne Klaassen van Natuurmonumenten, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, de minister die moest kiezen tussen twee tunnels, hè? de, de Blankenburg-tunnel en de Oranje-tunnel. Het is de Blankenburg-tunnel geworden en ja, dat valt niet goed hè? Nee, er gaat hier echt een golf van verontwaardiging door de regio, onvoorstelbaar. En waarom, leggen ze uit? Onvoorstelbaar dat de minister het gebrek aan draagvlak, niet te weg het grote weerstand, gewoon zo aan de kant zet. Ja ze, ja, ze zegt me, ja, goed, er lagen twee opties op tafel en uh, deze is een stuk uh, goedkoper. Bovendien gaat er twee keer zoveel verkeer doorheen, dus een stuk efficiënter voor het verkeer. Nee, ja, dat, dat kan hij inderdaad wel zeggen, maar ook daar zijn uh, de meningen over verdeeld. Er is nog veel onduidelijk over die effectiviteit van die Blankenburg tunnel. Dus ik vind de keuze wel heel snel en makkelijk gemaakt op deze manier. Maar ja, is het dan uw woord tegenover haar woord? Zij zegt van uh, uh, het, het is uh, goedkoper en het is beter voor, uh, voor het verkeer. Ja, maar het is vooral heel erg slecht voor de mensen... die al in zo'n verstedelijke omgeving wonen... en die ook gewoon een stukje naar buiten willen. Want hmm. ja, zo ze... lang wordt echt vergeten. Ja, maar ze zegt ook, ja, ik heb goed, goed, goed geluisterd. Uh, welke tunnel ik ook kies, het gaat natuurlijk uh, altijd... zijn er tegenstanders, het gaat altijd ergens fout. Ja, maar er is wel een groot verschil tussen de weerstand... die bij de Blankenburgtunnel uh, er is. Bijna ruim 35.000. Handtekeningen ja. dan bij de Oranje Tunnel. Daar zit echt wel een nuance tussen. Daar is de weerstand veel minder, uh, denkt u? Absoluut, zeker weten, ja. Ja? En, en, en, is hiermee nou de zaak afgedaan? Wat, wat, uh, wat moet er nu gebeuren? Of is, is, uh, is het een voldoende feit dat die, uh, dat die Blankenburg Tunnel er komt? Nou, alle ogen en, en ook de hoop zijn nu gericht op de Tweede Kamer. Aanstaande maandag uh, wordt er hierover nog gesproken. En we hopen dat de volksvertegenwoordigers uh, het belang van de omwonenden en de mensen die daar dus in de buurt genieten van dit gebied... dat die daar uh, beter naar kijken. Gaat en dat u nog wat doen voor meewegen. maandag? Ja, we gaan absoluut nog wat doen. We gaan aanstaande zaterdag langs de A20 nog even een stukje berm recreëren. Een stukje wat? Als, uh, een stukje berm recreëren. Vroeger werd er gerecreëerd aan de kant van de snelweg... omdat men het nog spectaculair vond uh, dat daar auto's uh, overheen reden. En wij doen dat nu als verwijzing naar wat er komen gaat... voor de mensen in deze omgeving komende zaterdag. Suzanne Klaassen van Natuurmonumenten. Ik dank u wel. Oké, okay, dag. Dit is het Innovaschool. Het Doralt meegens. We zwijgen samen Nelly Kroes vanochtend bij de commissie De Wit... die de parlementaire, uh, de parlementaire enquêtecommissie die de bankencrisis onderzoekt van 2008. Wilke Boom, ze zei niet zoveel Nelly Kroes, waarom was dat? Ja, eurocommissaris Kroes zegt dat ze gebonden is aan Europese verdragen... en die gaan boven nationaal recht... en daarmee zouden ze verhinderen dat ze alles wat ze weet kan vertellen. En ze wil ook niet heel veel zeggen omdat er nog zaken onder de rechter zijn. Want bijvoorbeeld ING is naar de rechter gegaan tegen een boete die zij heeft opgelegd. Ja, en ze zegt dus in het verhoor regelmatig dat ze niks kan of wil zeggen. Ik ga nu terug naar mijn verschoningsrecht. U gaat daar geen antwoord op nee. geven ja, een zwijgzame Kroes dus, en de commissie vindt dat nogal vervelend... want Nelly Kroes was een spin in het web. Als commissaris mededinging was zij degene die de boetes oplegde... aan de banken die in haar ogen te veel staatssteun hadden gekregen... in verband met de bankencrisis van destijds. En dat ging het onder andere om ING. Ja, En de kritiek dat ze Nederlandse banken harder heeft aangepakt... dan andere banken in Europa, bijvoorbeeld de Franse, is ze daar nog op ingegaan? Ja, daar ging ze zeker op in. En daar maakten ze korte metten mee, want het is volgens haar niet waar... Alle banken heeft ze hetzelfde behandeld, zei Kroes vanochtend. De regel, de regel was volgens haar dat die staatssteun niet hoger mocht zijn dan 2%. En de praktijk was volgens Kroes dat een enkele Nederlandse bank... omdat die acuut dreigde om te vallen, veel meer hebben gekregen. En daarom had ze aan Nederlandse banken wel... en aan Franse banken geen boetes opgelegd. De situatie in de uh, Franse instituties was een andere... en kon opgelost worden met die generale regeling, of kon zo... In ieder geval. En dat was in Nederland niet aan de orde, omdat specifieke eh, dossiers daar aanzienlijk anders lagen. Dus u was er niet mee gekomen om daar de genezing mee op gang te brengen. En dan zegt het iets over de omvang. Is het ja. zo dat bij de Franse banken de staatssteun gewoon allemaal onder de 2% is gebleven en ja. in Nederland daar ver boven zat? Ja. Dat is het verschil? Dat is het verschil. Oké. Okay. Volgens Nelly Kroes is er dus geen sprake van dat zij willekeurig boetes heeft opgelegd. En het is volgens haar ook niet zo dat haar ingrepen voor de Nederlandse regering en de banken een verrassing geweest kunnen zijn. Want volgens haar waren die regels al lang op hoofdlijnen bekend. Ja, dan hoorde je de afgelopen weken bij de commissie wel de kritiek dat dat is, te hard is aangepakt. Het zou zelfs uh, hebben bijgedragen aan de val van Fortis, zei uh, Fortis van Hessels. Heeft ze daarop gereageerd nog? Ja, ook daar reageerde ze op. En ook volgens haar is dat onzin. Hessels die zou volgens haar naar zichzelf moeten kijken en niet naar haar. Want het is volgens haar een kwestie van eigen schuld dikke bult. De heer Hessels was vanaf 2001 betrokken bij uh, de handel en wandel van Fortis. Als commissaris en later als vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen. Dus uh, hij heeft... Uh, niet alleen eh, kunnen zien, maar heeft eh, actief, mag ik aannemen, in zijn rol eh, bijgedragen aan de situatie waarin Fortis zich bevond op dat moment. En dan vind ik het een beetje een jijbak om te zeggen als al die ellende op tafel komt om dan de Europese Commissie eh, daarvan eh, de, de zwarte piek toe te schaven. Ja, tot zover Nelly Kroes. Inmiddels is de commissie begonnen aan het tweede verhoor... van oud-minister van Financiën Wouter Bos. En dat gaat vooral over de redding van ABN AMRO... iSafe en het depositogarantiestelsel. En het zal wel toeval zijn, maar Bos had net als maandag... een rode ordner bij zich met stukken. Vanavond horen we daar meer over van jou in de avonduitzending. Dankjewel, welkom. wel,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 Rond deze tijd begint in Haarlem het kort geding dat Johan Cruijff en een groep jeugdtrainers heeft aangespannen tegen vier leden van de raad van commissarissen van Ajax. Cruijff en de trainers zijn het niet eens met de benoeming van de nieuwe directie met onder andere Louis van Gaal. Cruijff kwam ruim een half uur geleden aan bij de rechtbank en stond ook even de pers te woord. Hij wil de juridische strijd vandaag niet zien als een gevecht waarin Ajaxide tegenover elkaar staan. Nee, we staan niet met de Ajaxide tegenover elkaar. Ja, maar zo voelt het wel, hè? Nee, nee, nee, nee, nee. dat moet je goed laten voorliggen. Het... Dit zijn de Ajaxide, dus alle spelers, oudspelers, trainers, tegenover de, de NV. Gaat dit vooral om Louis van Gaal of nee. gaat het ook om Sturke Beaumont-Blind? Het, het gaat erom dat er dus uh, een plan gepresenteerd is aan de club in maart, zeg maar. Ja, zoiets, maart. Daar hebben wij uh, toestemming gekregen om het uit te voeren. En er wordt nu de, op elke manier op uh, de dus, smalingen dus, dus gegeven. Dus dat is uh, onacceptabel. En zitten alle voor de rechter? Dat gaat toch wel heel ver? Nou, dit zijn alle spelers. En ik als trainer dus. En, en we hebben allemaal andere functies. Dus ik zit inderdaad van commissarissen en, uh, en, en, en alle oudspelers en trainer. En wij zijn uh, één partij. En wij zijn de club. En uh, wij zijn tegen wat is dus de NV-beslist. We hebben geen keus. En wij zijn helemaal niet tegen de club. Helemaal niet. Wij zijn tegen de MV. Wij zijn de club. Wat wilt u vandaag precies? Waar hoopt u op? Wat, uh, wat wij hopen is dat het plan uitgevoerd... Die, niet, niet zo schrijven. Die, uh, die, uh, wat wij willen is dat het plan uitgevoerd wordt... wij denken dat Ajax weer terug kan brengen aan de top. En degene wie uit moet voeren en wie de leiding aan moet geven... is dus uh, Bergkamp, Jonk en nog een stuk of tien... En die moeten gewoon de leiding in die club hebben. En dat is het enige wat wij willen. Daar staan we hier nou staan weer in Haarlem. Geeft het nog een goed gevoel dat de mensen uit Amsterdam... hier u komen steunen? Want zo voelt het. Jawel, natuurlijk. Jawel, maar iedereen... iedereen die Ze houden dus zelfs van je. Nee, maar iedereen die voor de club is, die staat aan onze kant. Dat kan ook niet anders. Dat heb je toch in alle supporters ook gezien? Is dit een beslissende slag, denkt u? Ik denk het wel. Het moet gewoon een, een, een begin van een nieuw tijdberg worden. Waarvan de, de, de, de, de oud-spelers, die dus nu trainers zijn... goede opleiding hebben, de leiding krijgen al voor club als Ajax. Weet, in midden is het niet. Geeft u meneer Ten avond nog een handje of is het al, kan het niet meer? Ja, ik vind eerst dat hij zich tegenover. niet... Ik kan wel voor mezelf spreken, maar wat, wat mij hoofdzakelijk irriteert is dat hij zich tegenover die jongens misdraagt. Dat, dat zijn dingen die kun je niet doen. Ja, en toen moest hij naar binnen, Johan Cruijff. Hij werd ondervraagd door Ragnar Niemeyer. Verkeersinformatie nu. Kees Kwaks bij de AWB. Goedemiddag. Goedemiddag, Donald. Hier loopt de A7 herenveen richting de Ascherdijk. Er is een tankwagen gekanteld. Daarom is de weg dicht tussen Joure en Sneek. En dat gaat wel even duren. Rijkswaterstaat denkt tot half vijf nodig te hebben om de weg vrij te maken. Verkeer onderweg naar Amsterdam kan voorlopig beter via de A6 via Flevoland rijden. Een aanrijding ook op de A12, Utrecht richting Den Haag tussen Newburg en Gouda. Dat staat 4 kilometer. De rechte rijstrook is dicht, maar de Spitstrook is inmiddels opengesteld. Dankjewel, Kees. Nog een keer de hoofdpunten. Het kabinet heeft bij de aanleg van een nieuwe verbinding... tussen de A15 en de A20 onder de Nieuwe Waterweg gekozen... voor de Blankenburg Tunnel. En milieugroepen zijn daarover teleurgesteld. De Hells Angels, Angels in Amsterdam die verlaten hun clubterrein aan de Wenkenbachweg. Ze krijgen daarvoor vier ton van de gemeente. Dat is afgesproken. En in Haarlem worden zojuist dit kort van Johan Cruijff... tegen het besluit om Louis van Gaal als algemeen directeur aan te stellen... samen met twee nieuwe interim directeuren.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 Dit is Radio 1. NCRV. Lunch. Frank Dumos. Goedemiddag, welkom terug bij de NCRV. Komt af en toe in het nieuws. Nederland treft sancties tegen een bepaald regime. Alleen of in EU-verband. Maar hoe vaak doen we dat en welke sancties lopen er nu allemaal? Zometeen het antwoord. In het radiodagboek vertelde de man achter de miljonair Ver Yves Geiraat... dat hij vaak is gepolst om de politiek in te gaan. Alleen is er geen partij die hij bij zijn gedachtegoed vindt passen. Kijk, wat veel mensen niet weten van mij is dat, uh, dat ik eigenlijk... ik heb een heel erg sterk links gedachtegoed. Alleen ik geloof wel dat uh, een rechtse filosofie ten aanzien van een economisch systeem... dat dat uiteindelijk beter is. En na half twee stand.nl, na aanleiding van de van afgelopen zondag in Utrecht klinkt de roep om een strengere maatregel weer luider. Er is de voetbalwet, maar die functioneert kennelijk niet goed. Met die wet kunnen burgemeesters voorafgaand aan een risicowedstrijd... een gebiedsverbod, een meldingsplicht of een groepsverbod opleggen. Minister Opstelten gaat de bestaande maatregelen tegen voetbalgeweld... tegen het licht houden en zo nodig aanscherpen. We zijn benieuwd naar uw mening. De stelling luidt, de voetbalwet moet veel strenger...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 Brussel wil als sancties... Zwaardere sancties. Extra verrekende sancties. Deze sancties gaan niet indruk maken. Sancties zijn volop in het nieuws. 13.000 vaten olie haalde Shell dagelijks uit de grond in Syrië. Maar sinds vrijdag is dat voorbij. Nieuwe sancties tegen Syrië zorgden er namelijk voor dat Shell zich per direct uit het land terugtrekt. De sancties die gericht zijn op blokkade van de Syrische economie. werden afgelopen week aangekondigd door de EU. En dus ook door Nederland. Lunch vraagt zich af welke sancties heeft Nederland eigenlijk nog meer lopen? Ik praat erover met Bibi van Ginkel. Zij is uh, terrorisme- en veiligheidsexpert en verbonden aan het instituut Klingendaal. Bibi van Ginkel, goedemiddag. Goedemiddag. Laten we eerst even helder krijgen wat sancties precies zijn. Verschillende soorten sancties zijn er. Welke soorten zijn er zoal? Ja, je hebt sancties die uh, over wapenerborgen gaan of handelsrestricties weergeven. Sommige richten zich op financiële transacties. Dus die, die zetten een bevriezing op het goede van personen of bedrijven of de overheid. En soms gaat het om reis- of visumrestricties. Um, je hebt zeg maar onvriendelijke daden en meer rigoureuze sancties. Ja, dat klopt. In, in, in, in modo kan je het in twee categorieën indelen. Uh, de, de eerste, minst erge, zijn, zou ik maar zeggen, die noemen we retorsiemaatregelen met een moeilijk woord. Retorsie? Dat zijn een soort van onvriendelijke, ja, retorsiemaatregelen. En de andere groep heet de represaius. Nou, daar hebben we misschien iets beter beeld bij... Maar die eerste categorie, de retortiemaatregelen... dat zijn maatregelen die op zichzelf uh, niet on, on, onrechtmatig zijn. Dat mag een staat gewoon sowieso doen. Maar die uh, worden natuurlijk wel als onvriendelijk ervaren. En een manier is bijvoorbeeld om visa, visa die verstrekt worden... wat een land uh, zelf mag bepalen of ze dat wel of niet doen... om dat voor een bepaalde periode op te schorten... voor reizigers die uit een bepaald land komen. Ja. Nou, dat is, daar zijn, staat er een staat volledig in zijn recht. Maar dat is natuurlijk uiterst uh, onpret voor mensen die uit dat land deze kant op reizen. Ja, een, een klein drempeltje, een soort plagerijtje. Dan heb je nog meer de rigoureuze, de repressailles. Wat zit daar allemaal in, in dat pakket? Ja, dat zijn bijvoorbeeld wapenembargo's. Als er echt een, een verbod volgt op uh, het, uh, het leveren van wapens... Het, uh, de handelsrelaties die opgebouwd zijn, dat gaat meestal tussen staten. Dus dan in, ligt er een contract en dan pleeg je in feite contractbreuk. Je komt je, je, je eigen verplichtingen niet na. Maar dat heeft te maken met de, de, de druk die op een land wil uitoefenen... om ze te bewegen, uh, ander beleid te gaan voeren... of om uh, onrechtmatige handelingen die zij eerder uitvoerden... om die weer recht te te maar er zijn ook nog dat, slimme, vaak... slimme sancties? Ja, en dan is er bij de, de financiële sancties met name zie je dat... We hebben in de afgelopen periode een, een, een soort van ontwikkeling gezien... bij de sancties die vooral uh, ook op financiële gebieden worden afgekondigd. We herinneren ons allemaal in de periode dat uh, de wereldgemeenschap... sancties trof tegen Irak. Dat we ook geconfronteerd werden met een enorme kindersterfte. Uh, en dat uh, de, de voedseltekorten en medicijntekorten en dergelijke... Uh, aan de orde van de dag waren. En dat werd dan door Saddam Hussein eigenlijk ook weer als propaganda tegen het westen gebruikt. Ja. Dat was omdat we daar sancties hadden die een beetje allesomvattend waren. En hoewel dat helemaal niet per se tot die kindersterfte hoefde te leiden... was het wel duidelijk dat het een veel groter deel van de ja, bevolking... Trof. Daar is uiteindelijk in dat Toen geval ook een oplossing we... voor gevonden. Ja, En nou zijn ze dus eigenlijk uh, op zoek gegaan naar wat slimmere sancties... die wat meer gericht zijn. En dan uh, richten ze zich met name op de, de personen in het regime... die op belangrijke functies zitten, die dus ook beleid kunnen wijzigen. En die namen van die personen, die bewindslieden, die regeringsleiders... verschijnen dan op een lijst van een, van een sanctiecomité. En dan zeggen ze van deze personen gaan we nu de, de financiële tegoeden... die in het buitenland zijn, op banken, uh, die gaan we bevriezen... zodat ze daar niet meer bij komen. Ja, nou zou doen ze dat ook met... Ja, sorry. Ja? Nee, sorry ik heb reden voor, ja, we hebben een klein beetje vertraging, dus als, dan moet ik maar even doorpraten. Uh, um, je zou denken dat die laatste categorie, die slimme sancties... het meest effectief zijn, want dan raak je de mensen die over het beleid gaan. In het geval van Syrië is dat daar niet voor gekozen. Nou, in het geval van Syrië zien we dat we de internationale gemeenschap... het niet helemaal eens zijn over welke maatregelen we tegen dat land moeten treffen. Uh, veelal is het zo dat sancties afgekondigd worden door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Daar is, heeft men nu een meningsverschil. Uh, uh, Westerse landen staan aan de ene kant, maar met name China en Rusland... zijn het uh, niet helemaal eens met de koers die uh, Europa en uh, de Verenigde Staten willen voeren... Um, daarom lukt het niet in de Veiligheidsraad om sancties af te kondigen. En zie je dus dat men regionaal wel keuzes maakt om uh, sancties af te kondigen zoals de EU nu doet. Want die slimme dan, sancties, uh, daarvoor heb je de, EU, de, de, de VN nodig? Als je uh, ja, het helemaal wil afdekken, dan uh, heb je inderdaad de, de VN nodig... om te zorgen dat er ook geen achterdeurtjes meer openstaan. En okay. uh, als je het regionaal sancties afkondigt, dan heb je natuurlijk wel nog altijd achterdeurtjes... en uh, kan je regionale omweggetjes maken. Het ja. ministerie van Buitenlandse Zaken die maakt eens in een paar maanden een, een overzicht... Uh, aan alle lopende sancties. Wat hebben wij als land nog lopen? Ja, op die lijst staan inderdaad eh, 27 eh, verschillende eh, gebieden of eh, thema's genoemd. En dat zijn dus eh, heel veel landen. Daar staat Afghanistan op, daar staat Burma op, daar staat Bosnië-Herzegovina nog op. Eh, Syrië staat daar inmiddels natuurlijk op. Eh, Iran bijvoorbeeld, een land waar we ook sancties hè, met betrekking tot de, de, de ontwikkeling van kernwapens, sancties tegen treffen. Uh, China vanwege het mensenrechtenbeleid en het feit dat we daar eigenlijk dan geen uh, wapens mee willen handelen. Um, en er staan ook een paar uh, onderwerpen op, zoals conflictdiamanten en terrorisme en Al-Qaeda... wat wat meer of organisaties zijn, dus niet een land, maar of een onderwerp wat uh, de aandacht krijgt... en waar men ook uh, sancties tegen getroffen heeft. Een aantal dingen is makkelijk te volgen in dit lijstje. Al-Qaeda bijvoorbeeld, uh, conflictdiamanten ook nog ja. wel. Um, uh, Bosnië een stuk minder uh, en China al helemaal niet. Ja, zoals ik zei, China dat heeft dus te maken met uh, het, het mensenrechtenbeleid... waar we toch een signaal afgeven. We hebben in onze, onze regelingen uh, ook vanuit de EU vastgesteld... dat je best wel uh, handelsbetrekkingen op wapengebied mag aangaan... maar dat je bepaalde afwegingen moet maken... Om, om te zeggen of dat wel of niet geoorloofd is. En mensenrechten staat daartussen als een, een, een punt wat je meeweegt... in je afweging om te bepalen of je een exportvergunning voor wapens afgeeft. En in dit geval betekent dat voor China dan dat we de keuze hebben gemaakt... om niet tot uh, wapenhandel over te gaan met China. Maar u zult vast wel eens in de Rotterdamse haven zijn geweest. Dan ziet u wat er allemaal uit China per dag dit land ingesjouwd wordt. Dan is het toch redelijk ongeloofwaardig om te zeggen... van ja, maar als het om wapens gaat, doen we geen zaken met jullie? Ja, de, de gedachte daarachter is vaak van dat we willen voorkomen dat uh, de wapens die wij uh, die kant op exporteren... dat die gebruikt worden uh, bij mensenrechten schendingen in het ergste geval. Uh, dus dat, dat kan een overweging zijn om dan dus geen wapenexportvergunning af te geven. Ja, ja. en dat werkt dan ook, denkt u? Ja, soms zijn dit soort uh, uh, sancties een soort van politiek signaal. Het is natuurlijk niet één op één zo dat iedere sanctie die afgekondigd wordt... ook onmiddellijk tot een aanpassing van het beleid leidt. Uh, dat zouden we het liefst willen, want het, het, het ergste geval... als het echt helemaal uit de hand loopt. Dus zoals we in Libië hebben gezien, moet je na al die opeenstapeling van sancties... eventueel ook zelfs... Uh, met gewapende sancties komen, Nou, dat uh, doet men nou eenmaal liever niet. En dus hoopt men altijd in, in, stapsgewijs de druk op te voeren. En wat het in ieder geval altijd is, is dat het een duidelijk politiek signaal is. Uh, dat de, de, een bepaalde regio of de internationale gemeenschap... in zijn geheel gewoon niet akkoord is met het beleid dat gevoerd wordt... of de maatregelen die men tegen een bevolking treft bijvoorbeeld. Ja, met als en niet doel vergeten steeds... dat ook... Uh, ja, dat bijvoorbeeld vanuit de EU het feit dat er nu die sancties tegen Syrië worden uh, getroffen... dat dat weliswaar he, allerlei achterdeurtjes uh, biedt... maar dat dat wel ook een, een politiek steuntje in de rug is voor de opstandelingen. Het doel is steeds uh, gedragsverandering. Daar gaat het steeds om. Ja, dat klopt. Dat, e dat is het uiteindelijke doel, ja. Goed, één, één ding nog. Uh, namelijk wie bepaalt er nou wie er op zo'n lijst terechtkomt uiteindelijk? Ja, dat met die, die sanctielijsten zeker met die financiële sancties is daar een speciaal comité voor opgericht bij de, de Veiligheidsraad bijvoorbeeld en die bepalen op basis van informatie die ze van inlichtingendiensten krijgen, uh, wie er op die lijsten geplaatst moeten worden. Nou, dat is een beetje ondoorzichtig proces, er is ook wel behoorlijk wat kritiek op. Uh, het kan dat, je, dat ze de, de naamgegevens niet helemaal zorgvuldig hebben, dus iedereen die dan Jan Jansen heet en op zo'n lijst staat, ja, die kan daardoor getroffen worden. Inmiddels hebben ze dat wel allemaal verbeterd en zijn er ook procedures om uh, als je op zo'n lijst staat uh, ja daar tegen te, te protesteren en de beroep tegen aan te tekenen dat is overigens niet een rechter die dat doet maar een ombudspersoon um, het is dus niet helemaal een doorzichtig uh, proces waar alle checks en balances zoals we dat dan noemen ja. alle beginselen van een eerlijk proces eerlijk en zijn meegenomen in die hele bepaling van of iemand wel of niet op zo'n lijst moet een nou, van de sancties uh, die aangekondigd zijn tegen uh, Syrië, was dit uh, Bibi van Ginkel, veiligheidsexpert van Instituut Klingendaal. Dank u wel. Graag Het Radio Dagboek. Deze week met Yves Geiraat, directeur van GMG. En dit jaar vieren wij het tienjarig jubileum met de Miljonair Fair. De meeste mensen kennen Yves Geiraat van de Miljonair Fair. Maar zijn bedrijf Geiraad Media Groep organiseert nog veel meer beurzen. Zoals Green Today, een beurs voor bedrijven... die zich met duurzaamheid en innovatie bezighouden. Gisteren werd die beurs geopend. Nou, het hokjester Else-Mieke presenteerde de avond Geiraat. Nu vind nog even de laatste dingen met haar door. Dus wat, ik, wat we gewoon doen is dat jij, jij, jij, jij, jij doet gewoon de intro. Exact. Jij heet iedereen welkom. En vervolgens kom ik naar voren. En dan doe ik mijn welkomsoort. En als ik klaar ben, stap ik terug... Ja, ja nee, maar misschien moet jouw woning wel even blijven in het begin, als zij daar is. Ja, maar, maar ik ga dat... natuurlijk een gesprekje met haar doen, dus dat is dan weer niet zo leuk. Nee, maar nee. dan ga dan ik, dan ik weg. een soort nee, barbie -pop, ja, ja, ja. En daar ja, heb ja. ik ook, ja, ja. ook niet zo'n zin ja, ja. in. Ja, ik ben een leuke barbie pop. Ja. Ben ik Ken? Ja, Ken. Ik ben Ken. Ken. Ja. Op zich is het niet heel raar dat mensen mij uh, om, om mijn mening vragen, omdat dat vind ik zelf het allerleukste van het vak wat ik doe. Dat ik met zoveel verschillende soorten uh, personen... Uh, ...leidinggevende, mensen die echt invloed kunnen uitoefenen... ...dat ik daar gewoon een heel close contact mee heb. Ja, dan, dan weet je best wel veel. En soms uh, voel ik ook de behoefte om daar iets over te zeggen. Ik zou heel graag... Uh, heb jij voor mij zo'n hard uh, papier kartonnetje? Dan kan ik even een paar steekwoorden daarop zetten. Ja, ik zal even kijken waar ik die, uh, die heb. Nou, ik heb zelf uh, een heel goed contact gehad met Pim Fortuyn. Ik heb de das voor Pim Fortuyn bedacht streepjesdas. streepjesdas uh, Dat ging eigenlijk heel raar. Ik ging hem interviewen en hij was gestopt met roken. En ik, uh, de persoon, Lia van den Berg, die, die, daar was hij commissaris... dat was een werving en selectiebureau voor sectaresses. Die had dat voor mij geregeld, die afspraak. En toen zei ik, nou, wat vindt hij dan leuk? En hij zegt, nou, houdt van mooie dingen. Ik zeg nou, vindt hij een das leuk? Nou, toen heb ik voor hem bij een, een dassenbedrijf... die hele karakteristieke streepjesdas meegenomen eerst uh, Eerste redigering op zijn, zijn pimps eigenlijk. Een beetje arrogant. Van, ja, wat kom je doen? en zo Ik zei, nou, ik kom uit Amsterdam. Maar ik wil ik weer naar huis gaan hoor, als je er geen zin in hebt? Nee, nee, nee. nee. ga rustig. En toen heb ik hem die das gegeven als symboliek van geluk. Ik zei, draag deze das. Uh, op het moment dat jij denkt dat dat nodig is. En dat heeft hij toen voor het eerst aangedaan In het beruchte debat met Melkert. Waar hij de vloer mee aanveegde. En aan de, ja, daardoor hebben wij toen een heel intensief contact met elkaar gekregen. En uh, ik was het... Heel vaak totaal oneens met hem. Maar wat leuk was aan hem is dat je met alles kon praten. En uh, ja, het was gewoon een heel bijzonder contact. Dames en heren, zou ik u mogen verzoeken om uh, hier naar het podium te komen? Dan gaan we deze prachtige beurs Green Today officieel openen. Ja, de politiek heeft me dus wel enerzijds wel gefascineerd, Maar anderzijds denk ik dat ik niet geschikt ben voor de politiek. Omdat... Uh, ja, weet je wat het is? Uh, tuurlijk word je regelmatig gepolst of je interesse hebt. Alleen... Uh, kijk, wat veel mensen niet weten van mij is dat... Uh, dat ik eigenlijk... Ik heb een heel erg sterk links gedachtegoed. Alleen ik geloof wel dat... Uh, Rechtse uh, manieren... Nou, of, ik weet niet of dat een goede woordkeuze is, maar in ieder geval een rechtse filosofie ten aanzien van een economisch systeem... dat dat uiteindelijk beter is. En nu is het altijd zo, je bent of links of je bent rechts. En het staat allemaal tegen elkaar te schreeuwen en te bleren. Ja, dat stuit mij heel erg tegen de borst, eh, hoe politici met elkaar omgaan. Dus als jij mij nou vraagt, ja, wat is nou een partij waar je je heel prettig bij voelt... dan denk ik dat er een hele lange radiostilte volgt. Ik ben niet links, ik ben niet rechts. Want recht. ik weet het niet. Maar ik ben recht zou kunnen. Het radiodagboek was dat van Yves Geiraat. Terugluisteren kan via lunch.ncw.nl. Slechts radiodagboek dat gemaakt door Anne van der Veen. Zometeen in stand.nl gaan we praten over de voetbaltoestanden. De stelling van vandaag gaat over een nieuwe voetbalwet. Je kunt er zometeen over mee praten. We krijgen het eerste hoofdpunten van het nieuws van Mark Visser. Radio 1, het NOS-journaal.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 En president Assad van Syrië zegt dat hij nooit bevelen heeft gegeven... om geweld te gebruiken tegen burgers. In een interview met het Amerikaanse ABC zegt hij dat het geen beleid is... om de protesten neer te slaan. Hij erkent dat veiligheidstroepen over de schreef zijn gegaan. Maar daarbij gaat het volgens de Syrische president om individuen... die bovendien gestraft zijn. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. ANWB ah, Verkeesinformatie. Vooral dat verkeer in de kustgebieden moet komen de komende uren rekening houden met zware tot zeer zware windstoten... De A7, Heerenveen richting de afsluitdijk is dicht. Zijn is een vrachtauto gekanteld. De afsluiting is tussen Jouren West en Sneek. Verkeer richting, eh, richting Zurich kan omrijden via de A32 en de A31. Verkeer richting Amsterdam kan beter via Lelystad over de A6 rijden. Een file op de A50, Eindhoven richting Arnhem. Een ongeluk tussen Os-Oost en Ravenstein, drie kilometer. Alle rijstroken zijn weer open. Dit is Radio 1. NCRV, Stand.nl, Frank Dumas. Goedemiddag, welkom bij Stand.nl. De voetbalwet moet nodig worden aangescherpt. Dat vindt althans de VVD. Burgemeesters moeten de wet vaker inzetten en voetbalrelschoppers moeten harder gestraft worden. VVD-minister Opstelte van Justitie wil de voetbalhooligans die afgelopen zondag voor onrust zorgden in Utrecht... Hard aanpakken. Daar gaan we weer. Opnieuw maakt iedereen zich druk over de zoveelste supportersrellen. Dit keer na de wedstrijd Utrecht-Twente. Opnieuw hebben hooligans agenten in het nauw gedreven. Opnieuw moesten die agenten naar hun wapen grijpen. Het loopt helemaal uit de hand. Twee agenten lossen waarschuwingsschoten. Acht agenten raken gewond. Het is gewoon te gek voor woorden. Het blijft gebeuren. Het is gewoon niet goed te praten. Dat keuren waar als club af. Dit soort wangedrag moet leiden tot een langdurige stadionverbod. De rellen hadden mogelijk voorkomen kunnen worden als de voetbalwet was toegepast. Met die wet kunnen burgemeesters voorafgaand aan een risicowedstrijd... een gebiedsverbod, een meldingsplicht of een groepsverbod opleggen. Is de bestaande voetbalwet te soft... of ligt het meer aan de burgemeesters die de wet niet vaak genoeg inzetten? En zou de voetbalwet niet altijd moeten gelden bij dergelijke risicowedstrijden? We praten over met Bart de Liefde, Tweede Kamerlid, woordvoerder van de VVD over deze voetbalwet. Bart de Liefde, goedemiddag. Goedemiddag. Drie keuzes, graag een ja of nee. De huidige voetbalwet is een wasse neus. Ja. We moeten een voorbeeld nemen aan de Engelse voetbalwet. Ja. Ik durf gewoon nog naar een stadion. Ja. Je kunt thuis meepraten in stam.nl. De stelling luidt, de voetbalwet moet veel strenger. Dat u daarmee eens of oneens sms dat naar 7070. 70, dus 7070, 70, dat kost 50 cent. U kunt ons gratis bellen op 0800-1101, 0800-1101. U kunt ook stemmen op de website www.stamp.nl en twitteren hashtag Stampunt. We gaan nog lang niet naar de bellenstoel. Bart liefste, Tweede Kamerlid voor de VVD. De stelling van vandaag, de voetbalwet moet veel strenger. Wat zegt u dan? Daar ben ik het helemaal mee eens. Waarom? Omdat ik denk dat, uh, dat de tijd uh, uh, dat uh, mensen met een waarschuwing vanaf kwamen... als ze zich misdroegen in een stadion, dat dat verleden tijd moet zijn. Uh, we gaan er gewoon met gestrekt been in. Uh, uh, liever uh, direct rood dan uh, eerst waarschuwen. Dit soort hooligans horen niet thuis in een stadion. Het moet een volksfeest zijn, een voetbalfeest voor jong en oud. En dat is het nu niet. Een gebiedsverbod, een meldingsplicht of een groepsverbod... dat zijn de, de, de handvatten die de huidige wet biedt. Wat is er mis mee? Op zich is er met die instrumenten zelf niet zoveel mis. Wat er wel mis is in de wet is dat het te ingewikkeld is. Te veel randvoorwaarden voordat het opgelegd kan worden. En dat de maximumstraffen veel te laag zijn. En absoluut niet aansluiten bij bijvoorbeeld wat de club zelf doen. Dan nou meen ik me te herinneren dat deze wet bedacht is voor de helft door Halbe Zijlstra, uw VVD-collega. De wet uh, was oorspronkelijk bedoeld om uh, overlastgevende jongeren in, in woonwijken aan te pakken. En op het laatste moment uh, kwamen de, de voetbalhooligans erbij. Um, uh, dit was het maximaal haalbare uh, in die tijd. In het, uh, in de, dus uh, onder het vorige kabinet. Um, de tijden zijn veranderd en mensen uh, uh, zijn het zat en terecht. Dus maar, uh, nogmaals, we gaan nog er met geen... gestrekt been in en de hooligans het stadion uitjagen. Helder, maar dat is nog geen antwoord op mijn vraag. Uw VVD-collega heeft deze wet meebedacht. Nogmaals, uh, vorige uh, Tweede Kamer zag er qua samenstelling een stuk anders uit, zoals u wellicht uh, nog kunt herinneren. Dat kan ik me herinneren, ja. En de VVD is nu de grootste partij en we vinden heel veel steun uh, bij een PVV, een PvdA en een CDA om uh, deze voetbalwet nu eindelijk eens echt hard uh, te gaan aanpakken en te gaan verbeteren. Heeft u contact gehad met Seilstra hierover? Nee, dat lijkt me niet echt nodig. Ik weet het niet. Uh, hij heeft uh, samen met Hans Pekman destijds uh, uh, zijn tanden in het dossier gezet, dus ik kan me voorstellen dat er contact over is. Hij is uh, nu staatssecretaris van uh, Onderwijs en Cultuur. Uh, en ik ben Tweede Kamerlid uh, en uh, verantwoordelijk voor de voetbalwet. En uh, de voetbalwet moet strenger. De, de, de huidige voetbalwet, zou je kunnen zeggen, is streng genoeg. Uh, maar het gaat in de praktijk gaat het niet goed, ook omdat burgemeesters het niet goed toepassen? De voetbalwet is op dit moment niet streng genoeg. Uh, dat wil ik echt tegenspreken. De maximumstraf uh, uh, die er nu op zit op een stadionverbod bijvoorbeeld, ligt rond de negen maanden. Uh, clubs... Uh, uh, leggen soms tot wel zes jaar een stadionverbod op. Uh, dus uh, de wet uh, uh, is absoluut niet voldoende op dit moment. Uh, waar ligt de primaire verantwoordelijkheid... als het gaat om het bestrijden van, uh, van deze overlast? De primaire verantwoordelijkheid ligt natuurlijk bij de clubs. Ik vind dat uh, clubs uh, een belangrijke verantwoordelijkheid hebben... om ervoor te zorgen dat er geen gedoe, gezeik en geweld in hun stadions is. Dat gezegd hebbende, uh, doen, ze, doen de clubs het goed? Ik denk dat de clubs nog best wel een tandje bij mogen schaken. Want je ziet dat we op dit moment nog steeds ontzettend veel geld kwijt zijn... aan politieinzet rondom voetbalwedstrijden. En ik roep ook bij deze de KNVB en de betaald voetbalorganisaties op... om nog beter en nog harder in te zetten op het weren van mensen... die zich niet gedragen, asociaal zijn en geweld gebruiken... tegen stewards en andere voetbalsupporters. Wat gaat daar precies nu niet goed? Ik denk dat, uh, dat de clubs uh, op dit moment nog wat reactief uh, uh, uh, bezig zijn. Volgens mij weten de clubs donders goed wat, uh, uh, wie, de, wie de relschoppers zijn uh, in hun harde kernen. En die zouden best wel wat meer kunnen doen om die, uh, om die te isoleren en uh, uit de stadions te weren. Maar op het moment dat ze, ze in hun kracht uh, vatten, op het moment dat ze wat aan doen, kunnen ze het stadion verboden krijgen tot aan negen jaar aan toe, hoorde ik u net zeggen. Op dit moment zie je dat een aantal clubs tot, uh, tot zes jaar uh, stadionverboden heeft, uh, heeft yeah. uh, afgegeven. Um, in Engeland zie je uh, uh, onder de wetgeving daar dat de banning order, uh, het Engelse uh, stadionverbod, dat dat drie tot tien jaar kan zijn. Nou, dat zijn volgens mij uh, uh, aantallen en jaren waar, mensen, uh, waar een afschrikwekkend effect van uitgaat. En dat is ook de reden dat er in Engeland geen tankgrachten meer zijn. Geen hekken, geen blaffende honden meer in de stadions. Maar je strak langs de zijlijn kunt zitten. En niemand die het waagt om ook maar één teen over de, over de zijlijn te zetten. Omdat ja. ze weten dat ze dan gewoon ontzettend lang het stadion niet meer inkomen. En Precies. terecht. En dat is, dat is toch een fantastisch voorbeeld van hoe het kan. Want dan zitten mensen gewoon weer van voetbal te genieten. Ja, en daar ben ik ook een ontzettend warm voorstander van. En dat betekent dus dat we met elkaar, dus clubs... KNVB, politie, burgemeesters en openbaar ministerie... er hard aan moeten trekken om ervoor te zorgen... dat we de tankgrachten in, in de Nederlandse stadions kunnen dempen... en de hekken kunnen weghalen. Maar de huidige straffen in de voetbalwet zijn niet afschrikwekkend genoeg. Heeft u wel eens meegelopen met, met voetbalsupporters? Ik, uh, ik ben wel eens naar voetbalwedstrijden geweest, maar ik heb nooit met voetbalsupporters meegelopen. Ik weet niet zo goed wat u daarmee bedoelt. Nou, wat ik daarmee bedoel is dat, dat de, de, de harde kern van voetbalsupporters opgewacht worden in speciaal vervoer, speciale bussen, speciale treinen, in speciale soort van kooien naar die wedstrijd geleid worden. Ik kan me voorstellen dat het ook niet echt bevorderend is, dat hele gevoel wat dat oproept op zich al uh, als het gaat om agressiebestrijding. Ja, ik vrees dat die maatregelen allemaal een reactie zijn geweest op het geweld... wat mensen, uh, uh, wat zogenaamde voetbalsupporters, maar gewoon hooligans, uh, hebben toegepast. Uh, dus ik denk dat we eerst ervoor moeten zorgen dat die paar honderd hufters... uit de stadions verwijderd worden en er nooit meer in komen. Uh, en dan kunnen we ook uh, toe naar veel leukere wedstrijden... zonder gedoe, zonder gezeik en zonder geweld. En dan kunnen dat soort zaken denk ik ook een stuk versoepeld worden. De stelling van vandaag is de voetbalwet moet veel strenger. Dus duizend keer gereageerd op www.stand.nl. Wat, wat, wat denkt u qua stand ongeveer, globaal? Ik... Um, um mijn boerenverstand zegt, maar dat uh, aardig wat mensen het met mij eens zullen zijn. Als u 100% had gezegd, dan was u er bijna, bijna goed geweest. <laughs> 92% <laughs> is het hier mee eens. Kijk. Uh, 8% is het hier niet mee eens. Um, Jan-Willem van der Pol, de vicevoorzitter van de Nederlandse politiebond... die heeft gezegd dat hooligans sociaal geïsoleerd moeten worden. Wat hij ermee bedoelt is dat als uh, deze harde kern over de grens gaat... dan moeten ze ook uh, geen vliegtickets meer kunnen kopen... en de AWB moet ze langs de kant van de weg laten staan. Ja, dat is een mening. Ik ben het daar niet mee eens. Ik denk dat je gewoon mensen uh, moet straffen voor wat ze doen of nalaten. Um, uh, en dit soort zaken uh, passen niet in ons rechtssysteem. Uh, want wat, wat is er ten principale mis aan? Ja, ik, ik weet niet eens of we die discussie hier zouden moeten starten. Maar dan, dan ga je over op een hele andere manier, een nieuwe manier van uh, het indelen van onze rechtsstaat. En, uh, en de straf in het strafrecht. Uh, daar, daarvoor ben ik hier niet. Ik ben hier om duidelijk te maken dat wij er als VVD vinden... we gaan er nu gewoon met gestrekt been in... en die hooligans het stadion uit te krijgen. Ja, maar zo van volledig uh, uh, los van de realiteit is deze opmerking ook niet. Want we hebben het, het fenomeen van naming en shaming sinds een tijdje in dit land. Dus er zijn allerlei puien aan het schuiven. Ja, maar nogmaals, uh, mijn doel is om uh, uh, voetbalwedstrijden in stadions... weer een feestje te laten zijn voor de papa's... En de zoontjes en de families en iedereen die het stadion ingaat. Uh, mijn doel is om die uh, raddraaiers en hooligans buiten het stadion te houden. Daar ga ik voor en daarvoor moet de voetbalwet een stuk strenger worden. We hebben even gebeld met uw PvdA-collega Ahmed Markoes. Uh, Markoes zegt er is helemaal uh, niks mis met de huidige voetbalwet. Niemand zit te wachten op weer nieuwe regels en weer nieuwe wetten. Het zijn de bestuurders die beter hun werk moeten doen. Ja, dat, dat is een mening. Ik, uh, ik ben het niet met hem eens. Uh, als hij vindt dat uh, negen maanden stadionverbod voldoende is... terwijl je ziet dat clubs tot zes jaar opleggen... Uh, uh, dan uh, ga ik uh, in die zin achter de club staan en niet achter meneer Markoes. Maar wat is er in Utrecht dan misgegaan? Ja, ik, ik weet niet wat er in Utrecht is misgegaan. Ik was er niet bij. Uh, ik heb begrepen dat er nu een onderzoek wordt uitgevoerd... om, uh, om dat, uh, om dat uh, allemaal boven tafel te krijgen. Daar, dat uh, wacht ik met belangstelling af. Maar uh, Utrecht is voor mij uh, slechts het zoveelste uh, bewijs... want het is natuurlijk helaas in de afgelopen maanden vaker voorgekomen... Neem Feyenoord, neem bij Twente ja. en zo zijn er nog wat wedstrijden. Dus het is gewoon, het is een trend. Uh, we hebben het nog niet opgelost met de voetbalwet zoals we dat uh, nou ja, vorig jaar bedacht hadden. Dus ik, ik nu gaan het, we een tandje bij doen. Ik zeg het omdat in Utrecht uh, uit een risicoanalyse gebleken is... dat het niet om een verhoogd, hoog risico wedstrijd zou gaan, maar een medium risico wedstrijd. Daarom zijn er geen goede maatregelen, geen extra maatregelen getroffen. Dat zou het punt van Markoes kunnen ondersteunen... dat het niet om de wettelijke mogelijkheden gaat... maar om de toepassing van de wettelijke mogelijkheden. Het ligt aan de bestuurders met andere woorden. Nou ja, volgens mij is de oplossing die ik voor ogen heb het meest handig en zuiver. Dat is namelijk ervoor te zorgen dat er nooit meer hooligans in een stadion zitten en mensen zich niet misdragen. Dan heb je ook niet meer al dit soort categorieën nodig met risicowedstrijden of niet. Maar kan dat? Dan is elke, elke wedstrijd gewoon een feestje. Kun je voorkomen dat mensen met verkeerde intenties het stadion inkomen? Ik denk dat als mensen kwaad willen, dat het altijd kan. Dat zie je helaas in de samenleving, dat dat gewoon een realiteit is. Ik denk wel. Dat we ervoor kunnen zorgen dat, uh, uh, dat mensen uh, die van voetbal houden, zich veilig voelen in een stadion. Omdat mensen die katten kwaad willen uithalen, het wel uit hun hoofd halen om een stadion in te gaan. Omdat ze dan weten dat ze enorm hard worden aangepakt. Nou, daar het gaat de VVD. Voor. We hebben het steeds over geweld in het stadion. De praktijk is natuurlijk dat het geweld uh, buiten het stadion plaatsvindt. Ja, maar zoals je ook in Engeland ziet, geldt, uh, gelden de banning orders ook voor uh, de omgeving van een stadion. Uh, dus dat kan in Nederland ook prima. Dat kan in Nederland ook prima, maar is het daarmee volledig te voorkomen? Nogmaals, ik denk dat de realiteit is dat er altijd mensen zullen zijn... die zich niet aan de wet houden en uh, die zo dom zijn om geweld toe te passen. Uh, maar ik denk dat we echt de stadions... die hekken kunnen echt weg, die, die tankgrachten kunnen echt gedempt worden. Maar dan moet de wet strenger, dan moeten de uh, straffen hoger... en daar gaat echt een afschrikwekkend uh, effect van uit. Bart Deliefs, de Tweede Kamer voor de VVD. De stelling van vandaag is de voetbalwet moet veel strenger. U kunt gratis bellen op 0800-1101. U kunt sms'en eens of oneens naar 7070. Of u kunt twitteren, hashtag standpunt. De stelling van vandaag is de voetbalwet. Moet veel strenger. We gaan naar de luisteraars. Stamp.nl. goedemiddag. Ja, goedemiddag, met Ruben. Als het goed is, kon ik reageren op de stelling? Zeker. Ja, nou, ik ben het er totaal niet mee eens... Uh, een strengere voetbalwet, nou, de voetbalwet aan zich is al een lachetje, denk ik, die wordt misbruikt door uh, alle burgemeesters om maar de meest uh, zinloze combi-regelingen en dergelijke op te leggen. Wat bedoel je of... mee dat, uh, dat het misbruikt wordt door burgemeesters, deze regeling? Nou, door bijvoorbeeld combi-regelingen op te leggen die, uh, nou, die echt nergens over gaan, je hebt het over kostenposten van de politie. Nou, goed, als je kijkt bij, bij bepaalde wedstrijden dat er 20 busjes ME rondrijden. Voor 10 uh, RKC-supporters. Denk van ja, is dat echt nodig? Dan kan ik ook wel een bepaalde kostenposten uh, bij bedenken. Okay. En meneer doet net of hij uh, tegenwoordig blij mag zijn als je leven in het stadion uitkomt. Als je in Nederland naar het stadion gaat met je kinderen. Maar nou ja, in Nederland gebeurt er amper wat. Oké, okay, dank voor je reactie. standpunt.nl. goedemiddag. Goedemiddag met mevrouw Liedewij. Dag. U mag het zeggen, mevrouw. Ik uh, heb in de journalistiek gezeten en ik heb in de tijd van Barry Hughes, die toen coach was van FC Utrecht, heb ik een week meegedraaid met FC Utrecht. En ik ben absoluut van mening dat de voetbalwetten harder moeten worden. moet trouwens heel justitie uh, moet harder worden, vind ik. En ten tweede vind ik dat er een oplossing mogelijk is door in bussen van, uh, waarin uh, voetballers en aanhang vervoerd worden, dat daar... Uh, Weld wordt voorkomen al doordat uh, men er moet opletten dat er mensen tussen zitten. En ja. ik denk in dit geval aan rijpe wijze wijven, om het maar eens onparlementair te zeggen. Wat bedoelt u daarmee? Uh, omdat ik zelf een paar keer in zo'n bus heb gezeten die naar het stadion in Utrecht ging. En daar brak al eigenlijk een soort wildigheid los die uh, als een soort olievlek na mij... Uh, ontstond. Oké, okay, goed. Dank, dank, dank u dan voor uw reactie. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ben ik in de uitzending? Zeker, dat bent u. Ja, goedemiddag. Ik wou zeggen dat ik helemaal niet met de stelling eens uh, ben. En dat het voetbal emoties is. Het is geen snoeker of geen jeu de bol. Het is emoties. En hoe strengere regels je gaat zitten maken... hoe meer de mensen gestrest zouden worden... en hoe meer uh, geweld dat, dat opwekt. Okay. Dus de, het is al streng genoeg... en absoluut niet strengere maken. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, Frank. Ik uh, heb zelf in de bedrijfstak gewerkt als spelershoornbeheerder... jarenlang bij HFC Haalem. Ja. En uh, ik ben het absoluut eens met de stelling... want ik vind gewoon dat het voetbal is van het volk. En het volk... Dat moet gewoon nou eens een keer uh, recht hebben op, op het normaal naar het voetbal te kunnen gaan. Ik ben zelf ook nog regelmatig bezoekers bij wedstrijden van diverse clubs. En er zitten altijd een paar imbecilen bij. Mijn voorstel is heel simpel. Verplicht een uitkaart voor de uitspelende ploeg. En die moeten dan voorzien zijn, inclusief pasfoto, inclusief sofi-nummer en inclusief paspoortnummer. Is zo afgelopen met het gedoe. Want ik vind dat de Nederlandse wetgeving moet gewoon eens een keer streng zijn. We moeten eens een keer af van het softiegedoe van de Partij van de Arbeid. We moeten gewoon eens een keer hoppakee de beuk erin en laat ons standen maar ik zien. hetzelfde geldt voor criminaliteit van uh, mensen buiten het stadion. Want het is niet alleen in het stadion, het is ook buiten het stadion. Daar dat hebben we het een honderd keer nog over. over. Daar hebben we het een honderd keer nee, al maar over. Ook, dat ja, is ook in de gewone maatschappij zo. Dank dus, okay. je ja, wel. Het is duidelijk, dank je wel. Stam.nl, goedemiddag. Met Ralf half aan het, goedemiddag. Dag. Nou, ik ben het op zich helemaal niet eens dat er een aparte wet is voor, voor voetbal. Ik, ik beschouw het gewoon als criminelen. Stratenhoristen, dat is de zo letterlijke vertaling van hooligan. straattooristen, het woord support. Dat wordt hier altijd misbruikt. Stop daar eens een keer mee. Dat is mijn... Om te beginnen. En dan denk ik, er zijn wetten hier. De politie is er voor de handhaving van de openbare orde... en de opsporing van strafbare feiten. Als ze dat nou eens gaan doen, en dat mis ik al jaren... ook, ook van mijn eigen VVD die daar hier voor, al jaren in tekort schiet. Ik, ik stem er al 55 jaar op. Doe eens iets, zeg ik dan. Pak het aan, maar pak de criminelen. En dan kan iedereen gewoon naar een voetbalwedstrijd gaan. Ook naar een okay. uitwedstrijd. Want dat is toch schande dat, dit, dat, dat maar over dit soort zaken praten. Doe dank, je werk. Dank voor uw reactie. Stam.nl, goedemiddag. Ja, dag. Ik ben Paul Zevering uit Groningen. Uh, ik ben supporters intermediair tussen uh, de supporters van FC Groningen en de clubleiding. Ik ben voor de stelling als daar alleen de criminelen en de elementen door worden aangepakt. Ik ben tegen de stelling als er niet ruimte wordt geschapen voor de andere supporters... ...die in mijn ogen veel te veel uh, regeltjes moeten bewandelen die uh, bijna gecriminaliseerd worden. Mijn ervaring is dat... Het grote merendeel van de supporters onterecht uh, in buscompies geduwd worden. Uh, uh, allerlei vreemde regeltjes moeten, terwijl ze helemaal niet crimineel zijn. En die lijden onder al die maatregelen. Dus een voetbalwet is alleen goed als het op de, als het op de goede mensen opgelegd wordt. En niet op de mensen die goedwillend zijn. Dank voor uw reacties. Stam.nl, goedemiddag. U mag het zeggen, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, u mag het zeggen. Ja, met Bunt uit Soest. Ik Dag. ben het niet eens met de stelling. Ik ben iemand die uh, wel eens naar het voetbal gaat met mijn zoontje naar Utrecht dan. En ik moet eerlijk zeggen dat ik nog nooit enige uh, agressie of wat ik heb gemerkt. Vroeger in het verleden natuurlijk wel bij Utrecht, maar tegenwoordig helemaal niet meer. Ik denk dat deze wedstrijd ook uh, een incident is geweest dat die natuurlijk helemaal niet als risicowedstrijd bekend staat ook. En dat het mogelijk meer met de slechte resultaten nu te maken heeft of iets dergelijks. Maar... Ik denk eigenlijk dat het met het voetbal redelijk gaat tegenwoordig. En het is meer in de maatschappij zelf waar veel mensen bij elkaar komen. Dat daar nog wel eens wat criminaliteit gebeurt. En dingen escaleren. Maar ik denk een extra voetbalwet dat dat veel van het goede is. Dank voor uw reactie, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Hoi, hey, goedemiddag. Ik spreek met Ko. Goedemiddag. Dag Ko. I, um, ik, net zoals die vorige spreker zei, het, zoveel gebeurt er in de stadions op ogenblik, dus de voetbalwet op zich is wel in orde. En de, de Engelse wet wordt gewoon veel te veel geïdealiseerd. Er is zoveel fout nog in Engeland. De wedstrijden op zich, daar gebeurt niks. Het is in de stadions en daaromheen. Er zijn zo verschrikkelijk veel vechtpartijen in Engeland. Alleen, je leest er niet over, want de Engelse media heeft besloten om het dood te zwijgen. Kijk maar op YouTube. Kijk op YouTube gewoon wat er na de wedstrijd en de dag daarna op YouTube staat. Er wordt nog steeds veel geknokt. En een banningorde voor de omgeving maakt niets uit. Het is voor een paar kilometer, dan spreken ze gewoon een paar kilometer daarna af. Maar dat is een inter interessant punt wat je aanreikt. Want jij zegt de media in Engeland hebben besloten om het uh, stil te zwijgen. Ze willen ze geen podium bieden, dat bedoel je? Ja, dat is het. Daarom lees je nou er daarom is het tussen aanhalingtekens zo'n succes. Oh. ...omdat je er niks over leest. Ja, dat begrijp ik. Het wordt gewoon door de Engelse media volledig stilgezwegen. Dank. Maar er gebeurt niet zoveel in Engeland als daarvoor. Alleen, wat doet het buiten in het stadion. Dank, dank voor je bijdrage. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Je mag het zeggen. Ja, ik ben met de voor, uh, voorganger eens. Ik denk dat je de hele voetbalwet moet afschaffen. Want Hoek van Holland en Rotterdam, dat was helemaal... Uh, ja, in de versen werd ik niet met voetbal te maken. En de verontwaardiging van de politiek vind ik hier ook heel erg frappant. Wordt er uh, zijn er relletjes in Gouden met drie Marokkanen... dan staan we in de wilden op de barricade. En ja, ik heb hem nog net eens gezien. Heel typisch. dank voor jouw reactie, stam.nl. Goedemiddag. Goedemiddag. U mag het zeggen. U spreekt met mooi zetworm 4. vier. Ik heb veertien jaar in Spanje gewoond... en daar ben ik naar een voetbalwedstrijd geweest van Malaga tegen Barcelona... En toen kwam op een gegeven moment een vriend van mij die naast me zat, die kende, die kende Johan Cruijff heel erg goed, die kwam zo naar het, om, daar ons toegelopen. Dat waren wijde paaltjes die er stonden met een draadje ertussen, net zoals in de wei. En om de 50 meter zat een Guardia civil En... Dat was alles. Dat en er was... zaten dan 30.000 man die zaten te kijken. En als dan op een gegeven moment het heet gebakerde Spaanse volk ja, en de... te, te, te hoog opging, dan stond hij op een gegeven moment op en dan keek hij en dan was het stil. Want dan was dus op een gegeven moment iedereen bang van de politie. Ja, er gebeurde helemaal niks. Dank ja? u wel. Ik, ik, ja. ik ga deze uitzending bijna besluiten. Dank, dank voor uw bijdrage, meneer. Dank u wel. Oké. Okay. Uh, Bart de Lief, de Tweede kamer voor de WVD. Ja, dit, dit lijkt op Engeland, maar dan nog in de overtreffende trap. Een, een, een draadje ertussen. Ja, nou dat zou fantastisch zijn. Behalve die Guardia Civil dan. <laughs> dat lijkt me niet nodig. Um, nee, ik, heb, uh, ik, ik heb veel argumenten gehoord. Maar ik denk dat, uh, dat een aantal mensen terecht zeiden... dat uh, de goede lijden onder de kwade... ook de mensen die goed zijn en mee naar een uitwedstrijd willen... die worden inderdaad vaak in treinen en buscombies geduwd. En dat zou niet meer nodig moeten zijn... Maar als die groeden nou samen met de clubs en de KVB ervoor zorgen... dat de kwaden die er helaas ook nog wel tussen hun in zitten, als we die kunnen isoleren en die ervoor eh, voor kunnen zorgen... dat die niet meegaan naar zo'n uitwedstrijd... dat die niet bij de thuiswedstrijd zitten dan zijn we het snelst af van dat soort uh, combi-dingen... en hey. allerlei politie en hekken. Een hey, van de bellen wat. zei, van, uh, als je naar Engeland kijkt... dat wordt enorm geïdealiseerd, want de media hebben gewoon besloten... met z'n allen, we besteden er geen aandacht meer ja. aan... we bieden ze geen platform meer. Ja. Kijk maar op YouTube, er gebeurt van alles. Ja, en we, we, ik vond het ook wel verpand wat die meneer erbij zei. En Die zei namelijk, uh, de banning order geldt voor één of twee kilometer. Uh, en dan spreken ze gewoon daarbuiten af. Ja. ja. Dus luisteren, op het moment dat mensen echt met elkaar uh, willen gaan matten... en ze spreken ergens af, dan werkt geen enkele wet natuurlijk. Hè? Ik bedoel, als men wil knokken, dan, dan, dan gaat men wel ergens knokken. Ja, maar het gaat er uh, toch niet alleen om dat we, dat we willen... dat het buiten het oog van de camera uh, gebeurt? Nee, daar gaat het mij ook helemaal niet om. Wat ik wil duidelijk maken is dat als mensen echt met elkaar uh, op de vuist willen... en uh, de zogenaamde supporters, maar gewoon hooligans en criminelen... als die echt met elkaar op de vuist uh, willen... Uh, uh, en ze gaan afspreken waar ze dat doen... Ja, dan, dan, dat houdt geen één wet tegen. Waar het mij om gaat is dat die, die gewone voetbalsupporter veilig in een stadion en rondom een stadion moet kunnen, uh, kunnen zijn en komen. Uh, uh, en als mensen echt zo dom zijn om met elkaar bewust op de vuist te gaan, een paar kilometer of honderd kilometer. Ja, dat kan ik toch niet tegenhouden met welke wet dan ook. Tot, tot slot, een van de bellen zei die verontwaardiging elke keer weer van de politiek, dat is wel heel typisch. Nou, ik ben blij dat er nu uh, een nieuwe politieke wind waait door Den Haag en door Nederland. En dat betekent gewoon dat we echt gaan aanpakken. En uh, uh, wat er in het verleden is gebeurd, uh, was helaas soms wat, uh, wat te soft. Uh, maar laat helder zijn, er komt een zwaardere voetbalwet als het aan de VVD ligt. En voetbal wordt weer een feestje voor alles en iedereen, zonder tankgrachten en zonder hekken sprak Bart de liefste Tweede Kamer en woordvoerder van de VVD... op dit specifieke gebied. Um, de voetbalwet moet veel strenger. Dat is de stelling van vandaag. U bent een procentje kwijt. 91 is het met u eens. Nee. Nou, dat, da, daar doe ik het voor. <laughs> 9 is het niet met u eens. Dank voor uw bijdrage. Graag gedaan. Zometeen op deze zender. Dit is de dag. Elsbeth Gutekhe. Elspet, wat gaan jullie ja. doen? Nou, we gaan het hebben over een hele geruchtmakende zaak. De moord op uh, de Weduwe-Wittenberg... waarvoor Ernst Lauwers in de gevangenis heeft gezeten. Je weet heeft de moordzaak. Dat maakt heel erg veel los nu. Nu heeft Ton Derksen daar een boek over geschreven. Ton Derksen schreef eerder ook al een boek over Lucia de B. Waarin hij haar vrij pleitte. Dat doet hij nu ook met Ernst Lauwers in zijn boek. Uh, ja, daar is heel veel over te zeggen. Er is heel veel bewijs. Maar dat schijnt dan weer dubieus te zijn. Dus nou, de vraag ook vooral aan hem is... waarom bijt hij zich iedere keer weer vast in dat soort... En heeft hij er misschien nog meer. Verder praten we met de kerstman, Steven van Ouder, Die is gekozen tot de kerstman van de wereld. Bij een van de kerstmanwedstrijd. Ja, echt waar. En Anne van Egmond, een echte radiovrouw, Die krijgt vanavond een oeuvreprijs voor haar hele oeuvre. Dus die schuift ook bij ons aan. En we gaan het ook nog hebben over politie. Maar dan over de vraag of de Nederlandse politie misschien een beetje te soft is geworden. Want ze schijnen niet altijd meer zin te hebben om in te grijpen. Als het wel nodig is. Ja, maar jij weet de hoogte van de boetes ook. Dat zal zo zometeen. Dit is de dag. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. NCRV. Europees voetbal op Radio 1. Vanavond om half negen in de Champions League. Nou, de trots van verdomme is hier. Ajax, Real Madrid. Met een hakje die dit waren, aangeeft de linkerkant Meest gedrukt de vriend laag 1-1. Nee. De Champions League. NOS langs de lijn vanavond om half negen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.